de Stubinitski met het NOS-journaal. In Noord-Ierland heeft de politie een bom ontmanteld. Het explosief werd donderdag gevonden in een verlaten busje bij de grens met Ierland. De bom bevatte 300 kilo aan explosieven. Volgens de politie zou iedereen in een omtrek van 50 meter zijn gedood als de bom was ontploft. Begin deze maand werd in Noord-Ierland ook al een bom gevonden. Vermoed wordt dat katholieke extremisten erachter zitten. In een ziekenhuis in Horen is sporttekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend van zijn sportkarikaturen in de uitzendingen van Studio Sport. En van Appie Happie, een dagelijkse voetbalstrip over een voetballer in een aantal kranten. In 2007 was er vanwege zijn 80 e verjaardag een overzichtstoonstelling van zijn werk in het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Dick Bruinestein is 84 jaar geworden. Treinreizigers die op Koninginnedag over het spoor lopen of aan de noodrem trekken krijgen een hogere boete dan vorig jaar. De boete komt uit op 240 euro. Dat is 40 euro meer dan vorig jaar op Koninginnedag. De politie wil dat er meteen wordt betaald. Volgens het Openbaar Ministerie leidt het gedrag van de overtreders vaak tot grote opstoppingen. Vorig jaar kregen negen mensen in Amsterdam een boete op Koninginnedag. Omdat ze voor het Centraal Station uit een stilstaande trein waren gestapt en over het spoor liepen. Heerenveen heeft nog steeds uitzicht op plaatsing van de voorrondes van de Champions League. De Vriezen wonnen met 4-2 van Herakles en staan nu gedeeld tweede met AZ en Feyenoord. Heerenveen heeft wel één wedstrijd meer gespeeld. Vitesse heeft zich verzekerd van de playoffs. De club uit Arnhem won met 3-2 van Excelsior. FC Utrecht verloor thuis met 3-1 van NAC. De wedstrijd VVV Venlo, ADO Den Haag is nog bezig. Het weer, vooral in het westenregen... Morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt zo'n 16 graden. Op Koninginnedag droog met bewolking en af en toe zon. Aan het einde van de middag kan het vanuit het zuiden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. <SSSSSSSSSSSSEN> en het. Het ZFM. Met nu de Nightwalk. In your seatbelts. Seat Hold on. <laughs> Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planet. In 3, 3, 2, 2, 1, 1, one. Welcome to Global House Vibes with DJ Mouso. Global House Vibes. Hosted by DJ Mouso. Global House Vibes with DJ Mouso. What's never bring me down? What's